Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Consum het Centraal Bureau voor de Statistiek belt iedere maand duizend huishoudens met vragen over wat ze willen kopen. Daar rolt dan een cijfer uit dat geldt als indicator voor het consumentenvertrouwen. In augustus komt die indicator uit op min 32, net als in juli. De meeste ondervraagden vinden het nog steeds niet de tijd om grote aankopen te doen. De consumentenbestedingen dalen al meer dan een jaar... De laatste keer dat het consumentenvertrouwen boven nul stond en dus positief was, was in september 2007. Birma heeft bekendgemaakt dat het land een einde maakt aan de censuur van de media. In een verklaring van het ministerie van informatie staat dat vanaf vandaag de censuur voor alle publicaties wordt opgeheven. Alle media in Birma stonden tot nu toe onder strikte controle van het militaire regime. Vorig jaar versoepelde de regering al de censuur op niet-politieke onderwerpen als entertainment en cultuur...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 De vrouw, Gukai Lai, heeft bekend dat ze in november een Britse zakenman heeft vermoord. De reden was volgens haar dat de Brit ruzie had met haar zoon. Het weer, stapelwolken en zon en een kleine kans op een buit wordt 23 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Dit was het NOS Journal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de Randstad staat een file op de ring A10, watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Tussen het Amstel Business Park en de rij 3 kilometer door een aanrijding, daar is de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Oh, oh, oh,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 En dan heerlijk genieten van deze muziek uit de jaren 80. Je Ryan Paris en de Dolce Vita. Welkom bij dede laatste uur van Sanford op zaterdag.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 Nee, nee, nee, nee. Hey John Je, je zit uh, live in de uitzending We vertellen ja. net de voetbal We zijn heel benieuwd of er inmiddels uh, gescoord is Daar weer op Veld door voor. Alvoort ja, uh, Volgens mij heeft Joop jullie verlaag met een 1-0 uh, Voorsprong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 Oké, okay, zo dadelijk gaan we nog uh, twee platen draaien. En dan komen we voor het uh, slot van de wedstrijd weer bij je terug, John. En ik hou in de gaten dat jullie bellen. Uh, okay. da dankjewel. Oké. Okay. Okay. Right. Dat was John Lemmens inderdaad. Nou is Zandvoort nog steeds achter, maar er is wel weer gescoord. Ja, uh, oké. Okay, goed, dus straks weer even terug naar John Lemmens voor het eind van de tweede helft. Momenteel een 1-2 achterstand voor S.W. Zandvoort. Dier van de week, had ik al recht. Ballon, uh, Een liefde voor het gedicht van de week. Kwart voor vijf uh, het gedicht van de week. En uh, de titel is Je bent uniek. Je bent uniek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 De muziek van KCB, je hoorde, I like Chopin. Voor het slot van de wedstrijd van vandaag, S2 Zalvoort tegen Odin, gaan we weer naar het veld van SV Zalvoort. Daar is John Lemmers. John, hoe is het daar? Uh, nog steeds 2-1. Zalvoort nog steeds in een dominante positie, maar het nog niet opgezet in goals. Het, dus, uh, we staan nog mee en achter, helaas, maar het, uh, ik kan er niks anders van maken.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 Heerlijke combinaties, uh, alleen net in de finishing, dus ja, lukt het niet. Ja, want bij de Haarlemse Dagblad uh, Cup uh, lukt het helemaal niet voor uh, SV Zalvoort. Zijn ze wel uh, op de goede weg vooruit? Nou, ik moet zeggen dat er een totaal anders, dus anders vandaag speelt. Veel beter dan, uh, dan ondanks de hitler, want het is bloedheet op dat kunstgrasveld natuurlijk. Uh, is het niet te vergelijken met uh, de Haarlemse Dagblad uh, Cup wedstrijden. Veel en veel beter. En deze is toch later heel eerlijk zeggen dit is wel een uh, reserve hoofdklasse. De spellen uh, wat hoger dan uh, SS Antvoort. Maar uh, ze hebben nu weer even een uh, drinkpauze ingelast. Want ja, dat is en moet ook doorgaan met deze hitte.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 Oké, okay, dus beloofd wat voor de competitie. Als die weer terug zijn, dan uh, hebben we er weer alle vertrouwen in, Sean. Ik ben ervan overtuigd dat we heel hoog gaan scoren in de competitie. Oké, okay, nou we gaan er uh, volgens nog vooruit dat deze wedstrijd uh, vandaag uh, wel voor een verlies eindigt voor uh, SV Zalvoort. Maar mocht daar nog verandering in komen, dan hoor we het graag nog even van je. Dan laat ik me horen, in, uh, zeker bij het volgende programma. Oké, okay, dankjewel Sean. Hoi. Hoi. al heeft gedraaid voor alle deelnemers Aan een rondje rem, geef me wind en zeilen Ja, en vooral de nou, wind ben, ja, die... Ja, die zeilen die zijn er we wel maar ja. Frank zou we nog wel als hij terug was Maar D <laughs> dat, gaat, dat niet gaat, redden. gaat niet meer voor Vijf uur lukken hoor Joris ja. splitting trouwens Geef me wind en zeilen Zo het dier van de week Maar voordat we daaraan gaan beginnen Hebben we nog een plaatje En ook nog even het nieuws dat SV Sanford verloren heeft Helaas van uh, Odin vandaag Het is uh, 1-2 gebleven maar wel een sterker SWS tijdens de Huisdagboot Cup. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat het allemaal goed gaat komen. Om deze muziek weer eens uh, terug te horen de En sweet dreams are made of these En daarmee is het uh, half vijf geworden Zullen we gaan doen Albert Jan? Ja, gaan we doen Het dier van de week, daar komt hij aan Ja, en het dier van de week luistert naar de naam Balloon B-A-L-L-O-O-N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 Veilige leefruimte voor Balloon en een lief konijnenvriendinnen. Kom dan gerust eens in... langs om kennis met te maken bij Balloon. En waar blijft Balloon momenteel? Balloon verblijft momenteel in Dierentehuis Kennemaland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Uh, en verder informatie op www.dierenhuiskennemaland.nl. En het dierenhuis geopend van 11 tot 4 uur van maandag tot en met zaterdag. Dus ik wil zeggen, ga even op de thee bij Balloon. En ja, nou, wat ik eigenlijk lief klein konijntje erachteraan moeten ja. draaien. Mag ik... Hey, that shit's up, baby, man, and you low, and kids, Creole, and hey, mambo www.zfmzandvoort.nl ZFM ZFM met een hoofdletter Z Van zon, zee, zandvoort en zomerhits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 Broodje. En dan komt het belangrijkste: een gekoelde slobber witte wijn erbij. Lekker, lekker slobberen en lekker dippen in de yoghurt met een heerlijke knoflook. Dus, dit is mijn knoflook voor vanavond dus, bij de barbecue. Als het vlees op is, bij Horneman of ergens anders, dan weet je waar je het eh, knoflook vond. Ja, wat je kan eten vanavond: lekker knoflook vond. Mm, Attraction, attention, Don't you see baby, this is perfection Hey girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have this life, it's like Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can not ignore The way you move your body, girl. And everything's so unexpected The way you write and left it So you can keep on shaking it never in. really knew that she could <laughs> dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama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 Yeah, she's so sexy, I hey, am fantasy A refugee like me back with the Fugees from a third world country I go back like when Pac carry crates For Humpty Hump, we lead a whole club dizzy. Why the CIA, why the CIA, why the I ain't guilty, it's a musical transaction No more do we snatch rope Refugees run the seas cause we on our own boat oh.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 ja. En uh, hij is natuurlijk blij dat hij hem weer gaat spreken. En uh, we gaan bellen in Rudi's Nederlands hoekje met Wil de Brouwer. Hij ja. heeft een nieuwsje. Oh ja, we gaan het over Japjum hebben. Hè? Ja. Ja. Jap okay. ja, dat Mag is een, een, dus uh, een, een, een theatervoorstelling in Haarlem deze week. En dat gaat volgende week uh, vindt dat plaats in Carré. En uh, nou, daar gaan we even over babbelen. Oké. Okay. Nee. Nou ja, in ieder geval leuk dat er Roy er weer bij is. We hebben weer een tandem uh, voor de komende twee uur, van vijf tot zeven. Ja, ja. Helemaal goed. Ja. Nou, we dragen graag een stokje aan jullie over. En wat voor uh, muziek gaan jullie draaien vanmiddag? Die, wat, die plaat van, wat, uh, je hè? moet die plaat draaien van, uh, van die popstar Henry. een geweldig nummer, is dat. <laughs> ja, ja. ja die is briljant. Ik heb hem tof. Oh god, kom eens, kom eens, kom eens, kom eens, kom eens, van Kom eens, fluister van oh Ja, echt waar. Ja. Ga je hem zo meteen? Je mag ah, ja. hem meenemen hoor. Neem hem maar mee <laughs> Nee, nee. Oh, oh, ja. Voor in de kroeg oh, Voor 1 cent. Nee, pap, daar heb wel Hebben we het dan over deze? Iedereen wordt gelijk stil hier. Hij is mooi hoor. Hij is mooi. Hij is gevoelig. Nou, Zodanelijk hoor je hem helemaal bij entertainment for you. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Naar ik, ik draai hem bij het nieuws van 6 uur. <laughs> <laughs> Tijdens het ook nieuws. Ook goed. Goed. Maar doen de groeten namens ons, want ja. uh, post ja, Henry, dat shownieuws ja. is altijd weer verfrissend en uh, vernieuwend. Dus dat is helemaal leuk. Ja, goed horen. Goed, dus twee uur uh, gaan jullie weer uh, tegenaan. Ja.